Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De NPO wil dat Ongehoord Nederland niet meer op tv te zien is. Ze hebben staatssecretaris Oesloe gevraagd de licentie van die omroep in te trekken, zodat ze niet meer kunnen uitzenden. De NPO heeft Ongehoord Nederland ook voor de derde keer een boete gekregen van 130.000 euro. Dat gebeurt omdat ze zich weer niet aan de journalistieke regels hebben gehouden. De vorige boetes schikken nog om tienduizenden euro's. Ongehoord Nederland zegt dat ze de nieuwe boete een aanval op de vrijheid van meningsuiting vinden. De evacuatiepogingen om Nederlanders uit Soedan te krijgen zijn niet zonder gevaar zegt minister Ollongren van Defensie. Vooral in Khartoum is het echt gevaarlijk. Daar spitst het geweld zich toe. Uh, wij hebben nu een luchtbrug naar een andere uh, plek. Ik kan daar verder niks uh, over zeggen. Sinds ruim een week zijn er gevechten in de hoofdstad Khartoum. Nederlanders die het land uit willen... moeten nu eerst naar die andere plek van waaruit ze worden geëvacueerd. Maar ook die verplaatsing is niet zonder gevaren. Er zijn nu 60 Nederlanders veilig vertrokken uit Soedan. De Michelinsterren voor de beste restaurants zijn uitgedeeld... Nederland houdt twee, drie sterrenrestaurants. Restaurant Vinkeles in Amsterdam kreeg er een tweede ster bij. En ook hebben zeventien restaurants hun eerste ster gekregen. En ook de Young Chef Award is uitgereikt aan Jornie, eigenaar van een, en chef van een restaurant in Harderwijk. Wel een verrassing. Ik ben pas drie kwart jaar echt chef. Van hier was ik souschef of keukenchef hoe je het wil noemen. Maar uh, ja, dus ik vind het uh, heel mooi dat ik al zo snel ja. uh, word gewaardeerd. Geniet! Ja, geniet, zei de vrouw, die de uitreiking aan elkaar praten. En ben je de komende dagen in Lelystad, dan kun je een nieuw type reddingsboot van de KNRM spotten. De schipper vertelt waarom die er zo blij mee is. Hij is iets langer en hij is half dicht. En dat betekent dat we onder meer weersomstandigheden kunnen varen. En dat betekent dat ook met heel slecht weer, we ook nog... Ja, zeg maar de ambulance kunnen we laten meevaren, ambulancepersoneel of brandweerpersoneel. En met die open boot was dat eigenlijk niet goed mogelijk. Dan was het gewoon te koud, te nat. Een nieuwe vaartuig wordt op meerdere plekken getest, waaronder Urk. In totaal krijgt de KNRM acht nieuwe boten. Het weer tussen de buien doorschijnt de zon bij 10 of 11 graden. Ook morgen vallen de buien opnieuw ook zonnige periode. En een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7, de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland, heb je vertraging. Dat is in beide richtingen 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. De zaterdagmiddag bij CFM. We zijn weer voor start gegaan. en uh, Ook met lekkere muziek meteen. Joh. De, de Pasadena's en Riding on a Train. Zandvoort, een hele goede middag. Het is even na twee uur. En uh, Benno Veugen, hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag, Benno. Goedemiddag, Rob. Zo, so, so, hallo, uh, de uh, week uh. weer overleefd, jongen. Nou, net aan, net, net aan. aan. Ja, net aan. Het scheelde niks natuurlijk. Nou, nou, nou, nou, nou. No, uh, no. Maar goed, we zitten er weer. Dus Zeker? Ja, alles bij leven en welzijn. Ja, en ik uh, begon met uh, riding on the train. Ja, en het, Niet zomaar natuurlijk. Nee, want uh, vandaag gaan we het hebben over de stormtrein die uh, morgen onze regio aandoet. Sterker nog, hij komt uh, met uh, meer dan 100 kilometer over het lijntje Leiden richting Heemstede Haarlem. Als geen dassen in de buurt zitten ja. Precies, nou we hebben geen dassen volgens mij in de regio. Dus een goed punt, gaan we ook uitzoeken. En, uh, maar we beginnen, omdat het vanochtend helaas niet door kon gaan... met uh, Lana Lemmens over natuurlijk het uh, programma... en de voorbereidingen van Koningsdag. En daarna gaan wij naar het grootste lentefeest van Nederland... en dan hebben we het over de bloemencorso... wat door de bollenstreek richting Haarlem trekt. En op dit moment, het is exact twee uur geweest... Staat, hebben ze pauze? Uh, Oké, okay. spannend. Dus, dus, spannend. En, maar ze staan nog helemaal in Sassheim. Is Jeetje, echt, uh, ja, ze moeten nog een heel eind uh... Ja, ze moeten nog een collere eind weg. Maar, vanavond uh, uh, in Haarlem, hè? Ja, vanavond. Uh, eens even kijken, nou, we hebben het straks nog wel verder over de tijden waar het uh, bloemenkorso zo uithangt. Nou, voetbal, tegen wie spelen we vandaag? We spelen vandaag tegen AMVE. Oh, en wat, uh, dat Ja, dat, dat voor... zit, uh, zit tegen Amsterdam aan, uh, oh, okay. zeg maar. Oké, okay. nou leuk. Jan van der Lady die gaat daarover babbelen. Wel thuis hoor. Dus, uh, oh, wel thuis. Ja. Nou, dat is makkelijk. Iedereen, uh, nou ja, het regent hè. Dus dat is uh, wel uh, weer een hele andere wedstrijd. Ja, en uh, makreelrook is uh, net uh, ook begonnen daar op het uh, parkeerterrein. Oh, de ja. P-Zuid. Oh, lekker. Want uh, dat uh, wordt verkocht uh, daar voor het goede doel. Ja, ja. Voor de dieren in Zandvoort. Oh, wat leuk. En we hebben het over vintage. Uh, het Zandvoort. Ja, ja, ja. De luchtgekoelde uh, Volkswagens uh, zijn weer aanwezig op p uit. Ja, Het hele ja. weekend allemaal liefhebbers uh, daar. En uh, ja, verschillende uh, foodtrucks uh, aanwezig. Uh, dus uh, ja, heel veel spektakels. Zeker de moeite waard om daar een kijkje te gaan nemen. Ja, en in de tweede uur bellen we nog even met Ron Brouw van Laurel Hardy. Over natuurlijk het, de optreden buiten podia van Koningsdag. Dus even kijken wat Ron allemaal voor ons in petto heeft. Um, dan heeft vanochtend nog, ja vanochtend, stuurde het, uh, het Keukenhof... nog even een, uh, een berichtje over een nieuwe orchidee, Antutara Ro Romli. Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat is naar de artiesten Edicili Edicilia Romli. Uh, zei, uh, er is een, uh, een orchidee naar haar vernoemd en uh, nou, dat is uh, gisteren of zo gebeurd en daar hebben we natuurlijk ook een bericht over en muziek natuurlijk, onder dus, andere van Rombrie zeker, ja maar die gaan we straks uh, draaien eerst uh, een hele andere plaat uh, ja. dat is uh, deze van uh, Prince en uh, Pop Live goedemiddag allemaal Lekker hè, deze gouden oude van Prince Jordan, de Pop Live. Nog een paar dagen, Benno, en dan is er weer een groot feest. Ja. Wat hebben het over Koningsdag? Die komt er weer aan. Ja, lekker, uh, aanstaande donderdag. En uh, nou, we gaan eens even praten met uh, Lana Lemmens over uh, hoe die Koningsdag in Zandvoort uit gaat zien. Uh, goedemiddag, Lana. Hi, goedemiddag. Uh, vertel het eens, uh, wat is het programma? Ja, nou, uh, wat is het programma? We mogen natuurlijk sinds vorig jaar gewoon weer lekker doen uh, waar we met z'n allen zin in hebben. Dus dat is sowieso fijn. Ja. Uh, en we beginnen zoals uh, traditioneel uh, elk jaar heel vroeg. <laughs> daar, daar hang ik ook geen tijd aan, want uh, ja, zeker mensen die uh, voor de vrijmarkt komen, die komen ook meteen echt heel vroeg. Ja, waarom zo vroeg? Uh, voor de rommelmarkt natuurlijk. Oh, maar waarom, waarom is de rommelmarkt altijd zo vroeg dan? Dat je ja, je? Geen idee, maar kijk overal in het land. En op Koningsdag begint dat vroeg. Oh. <laughs> uh, heel vroeg je bed uit, Benno. Ik ja, niet hoor. Ja, als jij een plekje wil wel. En, en de mooiste koopjes doe je natuurlijk. Uh, S'morgens heel vroeg. Oké, okay, en, ja, ja, ja. En, en de rommelmarkt die loopt weer uh, over Louis-Davidstraat. Gaat dit jaar ook weer, want dat vonden we toch wel heel erg leuk, naar louis Davidsplein, Dus eigenlijk het plein voor de bibliotheek. Ja. Uh, daar staan de kramen. Er, er, er is geloof ik nog één kraam te huur... dus mocht iemand denken: oh, ik wil er nog één, dan kan dat nog. Oké. Okay. Uh... Er zijn daar restricties aan, wat, wat je in die kraam zet. Ja, zeker. Het is echt een rommelmarkt, dus het woord zegt het al, geen nieuwbouw, oh, geen nieuwbouw voor mij nou, geen nieuwe producten, ja. geen waar. Okay. Want Dat mag gewoon niet. Daar, nee. daar moet je weer een allerlei andere richtlijnen. Dus het is vooral uh, haal die schuur leeg, haal die zonne leeg en, uh, en gooi dat op de rommelmarkt. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, die duurt tot twee uur. Dan om half tien begint uh, op het Raadhuisplein weer een demonstratie van OSS. Alle, alle jongetjes en meisjes van uh, de gymnastiekvereniging OSS doen naar een demonstratie. Ja. En, wat, wat is dat voor een uh, demonstratie? Um, Turne is dat. Turne, ah, een ja. turndemonstratie. Ja. Ja. Ik, uh, ik doe het zeker niet na. <laughs> het, is, uh, het is altijd heel mooi om te zien hoe ze dat... Er uh, ligt een heel lange uh, ja, soort van uh, springkussen, maar dat is eigenlijk een grote, grote loonband. En daar kunnen ze van allerlei... Uh, Um, nou ja, uh, dingen opdoen. Dan hebben we dit jaar nieuw. Uh, vroeger hadden we de Rebus, maar die hebben we niet meer. Maar we vinden het heel erg leuk als we veel uh, verklede Koning en Koninginnetjes zien. Dus, en de mooiste verklede Koning of Koningin kan daarvoor ook een cadeaubon winnen. Okay. Dus kom zelf eventjes showen op het Ravensplein, zeg maar bij het muziekpavillon tussen 10 en half elf. En wie weet, uh, wordt je wel het podium opgeroepen door. Um, uh, door de, bu de burgemeester tijdens de officiële opening. Door de burgemeester? Zo, dat is mooi. Dat is leuk. Ja, ja precies. Ja. Precies. Nou ja, dus uh, en dan een leuk cadeaubonnetje Maar het allerleukste is natuurlijk dat je de hele dag natuurlijk uh, als koning uh, of koningin wordt aangesproken. Ja, ja, ja. Voor zijn de majesteit, ja, Precies. Ja, ja. Uh, Dan hebben we om, um, om half elf de officiële opening op het Raadhuisplein. Oh, hoe gaat dat? Uh, sorry? Hoe gaat dat, die opening? Is dat ja, een, ik, ook uh, de burgemeester weer, denk ik? De burgemeester die uh, doet uh, eventjes, ik zou willen zeggen, een woordje aan het volk... <laughs> Oh. Nee, gewoon het, het is altijd wel een gezellige happening met uh, de wapenzangers die daar nog uh, eventjes uh, onder andere natuurlijk het Tuurlijke Volkslied en het Wilhelmus zingen en nog wat andere gezellige liedjes. En dat dan uh, op het Raadhuisplein, de vlag wordt uiteraard gehezen. Met een kopje en, koffie de leukste, en een de, de mooiste... cake. Wat zeg je? En met een kopje koffie en een cakeje. Nou, dat is alleen op uitnodiging... Uh, de gedecoreerde Ben ook. Oh, oké. Okay. gedecoreerd bent, maar uh, de, de andere mensen mogen gezellig met ons meezingen... en het is ook veel beter, veel leuker. Kan je lekker buiten, kan je uh, genieten hopelijk van het zonnetje tot nu. Ja, ja. Even afkloppen ziet het, er, ziet het er aardig uit, maar het is natuurlijk nog ver weg. Uh, Weet jij trouwens, uh, Lana, of er ja. uh, dit jaar nog uh, lintjes uh, uitgereikt gaan worden... tijdens Koningsdag? Nou, volgens mij worden ze nooit tijdens Koningsdag uitge, uitgereikt. Of daarvoor dan? In de, dag, in de dagen daarvoor. En ja, dat is altijd een uh, groot geheim. Dus ik zou het je ook niet kunnen vertellen. Uh, um, ik ga ervan uit dat er vast wel weer in Zandvoort iemand is die mee verdient. Maar ja, dat, dat wordt mij niet verteld hoor. Dat weet de burgemeester. Alleen de burgemeester weet dat. Ja, en, en, en uh, natuurlijk. Uh, uh, de naaste familie die, die, die waarschijnlijk wel van tevoren zijn ingelicht. Hoor. Oh ja, ja, ja, nee, ja die... Geen idee, maar als er nieuwe gedecoreerden zijn, wordt die natuurlijk op het Raadhuisplein uh, op het bordes nog eventjes uh, extra in het zonnetje gezet. Dus dat is ook tijdens de officiële opening. Oké. Okay. Nou, ik al zei, hè, een paar liedjes gezongen, uh, de vlag wordt gehesen en natuurlijk komt de mooiste koning of koningin even naar boven. Ja. En dan gaan we daarna verder met de demonstratie van de Dance Academy. Dat is ook daar voor de deur. Um, de Dance Academy, nou, dat ken je misschien... maar dat zijn dus allemaal uh, kleine uh, uh, dansers en danseresjes uit Landvoort die daar dan ook een demonstratie doen. Kan je vertellen, dat is ook altijd erg gezellig en erg leuk om naar te kijken... want die maken er wel een feestje van. Goed zo. En dan... Uh, nou, de markt is natuurlijk nog steeds bezig, want die duurt tot twee uur. Ja. Dan twaalf uur beginnen de kinderspe spelen tussen twaalf en vier, uh, dus dat is, is, is behoorlijk lang, maar uh, het is ook altijd uh, van twaalf tot vier hartstikke druk, dus uh, dat is altijd weer een groot succes. En uh, uh, mede-bestuursleden Hans en Rocco hebben weer een, uh, een, uh, een stinkende best gedaan om weer ja, eigenlijk nieuwe leuke dingen te bedenken uh, voor, op het plein. Dus, uh, ik zeg plein, maar dat is inderdaad het Gasthuisplein en de Zwale Weestraat. Ja. Uh, en gratis. Dus dat is altijd fijn uh, om uh, yeah, daar dan uit aan te sluiten. Dan hoeven ze zich ja, maar... niet wat tevoren voor of op te geven? Nee, zeker niet. Je kan daar gewoon een bandje halen. Het gaat wel op leeftijd en dat... Dat vinden sommige mensen wel lastig. Maar um, ja, dat hebben we bewust gedaan. Ook in, geval, uh, in, in verband met verzekering. En uh, ja. je wil niet dat een tweejarige met een 15-jarige op hetzelfde springkussen staat. Nee, nee. Dan proberen we altijd wel een, een onderscheid in te maken. Het is gratis. We zetten er wel altijd een donatiepot neer. Uh, zodat we daarna dan nog een keertje extra... Uh, uh, de, ...de borrel iets uh, uitgebreider kunnen doen... ...als we de vrijwilligers uh, nog even in het zonnetje zetten. Over vrijwilligers gesproken... Ja. ...zeker bij die kinderspelen... ...hebben we die altijd wel heel hard nodig. Okay. Je, ziet, je ziet toch... Uh, ...nou ja, nou, klinkt echt nog een oud wijf... ...maar in deze tijd steeds vaker... ...dat mensen uh, nou ja, uh, zelf allemaal hele, heel druk zijn met van alles... ...maar dat het vrijwilligersleven er nog wel eens bij inziet. Ja. Wij zien dat ook dat het, dat het toch steeds lastiger wordt... ...om vrijwilligers hiervoor uh, uh, te, te vinden... Ik hoop dat er vaders en moeders zijn waarvan hun kinderen uitgespeeld zijn bij de kinderspelen. Die denken, oh, maar mijn kinderen hebben hier ook uh, nou ja, misschien wel tien jaar van genoten. Laat ik ook eens een jaartje helpen. We kunnen het goed gebruiken, dus uh, meld je vooral aan. Bij wie? Uh, dat kan via info.koningsdagzandvoort.nl Koningsdagzandvoort.nl, daar kan je al alles op terugvinden, denk ik. Ja, dat is de website, maar als je een mailtje stuurt naar info@koningsdag. Zandvoort.nl om je aan te melden als vrijwilliger... dan waarderen wij dat enorm. Goed zo. Nou, bij deze de oproep. Nou, en dan, ja? uh, en dan uh, hebben we nog vuurwerk in Zandvoort... over ter afsluiting? Nee, dat doen wij niet. Uh, oh. ik, ik, dat hebben we nooit met Koningsdag. Ik denk ook dat het steeds uh, minder vaak zal voorkomen... bij evenementen, omdat het... Uh, nou, daar is dat natuurlijk genoeg om te doen. Maar ja, het zou ook, ook een beetje gek zijn... want we zitten dan midden op de dag. Dus dat, dan, dan zie je er ook helemaal niks van. Nee, als... nee, nee, nee. Ik bedoel eigenlijk s'avonds... Nou ja, de, de, absoluut uh, maakt de horeca er nog een feestje van. Die beginnen volgens mij vanaf een, uur, volgens mij, die beginnen vanaf een uurtje of drie. Hè, op het uh, Gasthuisplein, op het Raadhuisplein, Kerkplein, de Haltestraat. Nou, de ondernemers maken er echt wel een feestje van, dus dat is wel heel fijn. Ja, en die gaan gewoon door totdat het, uh, totdat het uh, klaar is. Maar ja. dan zijn wij uh, meestal wel al naar bed, hoor. Want wij beginnen dan weer heel vroeg. Ja, het is dan ja. mega druk, hè, altijd uh, op Koningsdag. Ja, dat is, dat is echt superleuk. Maar het is natuurlijk ook gewoon een lange dag. Dus uh, ik moet heel eerlijk toegeven dat uh, voorheen uh, was ik dan ook nog uh, tot snachts uh, in het dorp. Ik, ik haak nu toch wel meestal een uurtje of tien wel af. Dan zijn wij wel echt klaar met opruimen. Dus dan uh, we hebben we een hapje gegeten en dan uh, is het ook wel genoeg, zeg maar. Ja. En uh, nou, dat is eigenlijk Koningsdag. Misschien uh, kan ik nog kort eventjes wat over 5 mei erachteraan uh, fietsen. Wel ja. Ja toch, we, zijn nu, uh, we zitten er nu toch. Nou, ja, we mij, uh, lekker aan het feesten. Uh, ja precies op 5 mei hebben we een springkussen en uh, en stoepkrijten uh, op het Kerkplein nou, en dat is eigenlijk terwijl um Terwijl men kan wachten om een rondrit te maken... met een militair voertuig. Oh ja. Voor de jeugd is dat. Uh, als, als kinderen uh, klein zijn... dan moeten ze wel worden begeleid door volwassenen. Maar ik kan je vertellen... het is ook voor volwassenen heel leuk om zo'n rondrit te doen... met een militair voertuig. En we hebben de, de 55-plus bevrijdingsbingo. Mm. En uh, die is weer van half twee tot half vijf in de krocht. Uh, ja, het is wel slim om van tevoren even een plekje te reserveren. En dat kan op 26 april... 1 mei, maar kijk anders ook nog even op onze website, er staat ook een telefoonnummer er staat ook uh, uh, nou, hoe laat je kan reserveren en dan, uh, ja, dan moet het wel uh, dan moet het goedkomen denk ik dat denk ik ook wel, Lana ja. geef nog even de website, zodat de mensen daar uh, terecht kunnen voor alle verdere informatie en e-mails ja, dat is www.koningsdagzandvoort.nl. ja en daar kunnen ze zich ook voor 5 mei opgeven nou, daar staat in ieder geval het e-mailadres. E we hebben niet een invulformulier. Dus dat is vooral belangrijk om dat te sturen naar info.koningsdagzandvoort.nl Maar het mag ook altijd via Facebook. Daar zijn we misschien nog wel actiever dan op onze website. Oké. Okay. En dan kan je ook altijd een, uh, we hebben dus Koningsdag Zandvoort Facebookpagina. Dan kan je ook nog even een PB'tje. Dus ook als iemand denkt, oh ik wil nog een, een, een kraam voor Koningsdag, kan ook even via Facebook uh, een persoonlijk berichtje sturen. Ja. En wat voor uh, weer hebben jullie geregeld voor uh, Koningsdag en 5 mei? Nou, we hebben het zo gedaan dat nu die regen alvast valt. <laughs> en dat het dan, uh, uh, onze planning is dat het gewoon uh, stralend mooi weer wordt. Maar ik heb wel geleerd dat we daar dan echt weinig invloed op hebben. Maar, weet je, even afkopen, dat merk je eigenlijk pas als je buiten bent. Ja, dat, uh, precies. Dat, je eigenlijk, dat het al heel snel best prima is. Nou, Lana, als ik even een voorschotje mag nemen op het weer, want uh, dat behandelen we straks uitgebreid, maar het, uh, er wordt geen, in ieder geval van 27 april, 13 graden. Geen regen verwacht, hè? Nee, geen regen verwacht. Nee, 60% procent kans op zon. UV-tje is 4, dus je moet wel smeren. En een zuidwestenwind van 3 Beaufort. En, uh, nou, geen regen. En 5 mei ook 13 graden. 1 mm regen wordt er voorspeld. Ook 3 uh, Beaufort. Ja, nou, nou is het en 60%. Maar 5 mei is helemaal belachelijk ver. Ja. Want ik ik kan me nog herinneren, een week geleden dachten we allemaal dat dit 20 graden en, en strak ja, ja. blauw zou worden. Ja. Dus daar, daar, hou, daar, daar focus ik me nog maar niet te veel op. Nee, maar precies. we zien het wel. en um, um, We gaan er gewoon vanuit dat de weergoden ons gunstig gezin zijn. En anders vermaken we ons ook wel. Die kinderen hebben er geen last van hoor. die nee, kinderen spelen. Nee, nee, dat is waar. Nee, nee, die gaan gewoon door. Hè. Dat is uh, geweldig om te zien. Maar eh. de markt is wel leuker als het droog is, kan ja. ik je vertellen. Droog is belangrijk. Zeker. Ja, nou ja, tien jaar uh, Willem-Alexander trouwens. Ja. Hebben jullie daar nog uh, speciaal iets uh, voor trouwens? Of niet? Nee, wij, nee wij hebben, hij gaat natuurlijk uh, uh, zijn best doen om een feestje te vieren in Rotterdam. Dat gaan we hem ook hartstikke gunnen, maar wij hebben ons eigen feestje. En we zullen vast dat de, de burgemeester daar misschien nog wel iets over zegt. Ik bedoel, het is natuurlijk de verjaardag van de koning die we vieren. Ja. Um, maar dat is meer aan de, aan de burgemeester dan aan ons. Wij hebben gewoon leuke activiteiten. En we hebben natuurlijk de mooiste koning of koningin. Dus dat hebben we wel met een knipoogje gedaan. Geweldig. geweldig. Hartstikke leuk. Nou, we wensen jou alvast hele fijne feestdagen in die, uh, in die zin. Um, um, en we gaan het meemaken wat voor weer het wordt en hoe gezellig het wordt. En dat is uh, nou, meestal wel nou, gegarandeerd. Ik, ik zie jullie vast wel ergens lopen in het dorp. Zo, Zeker zo. wel. Oké, okay, Lena, veel succes. <laughs> Dankjewel, uh, Lana. En we gaan het uh, Koningslied uh, draaien. Het Koningslied oh, van dit jaar. Hartstikke goed. Oké, okay. okay. hoi hoi. Dag, Lana. Ciao. 27 april, dan is de koning jaren, en daarom feesten en dansen wij allemaal. Op 27 april, is iedereen zo klein. en daarom zingen en dansen wij met elkaar. De is aan het dansen, hé, hey, ik zie daar mensen chansen En zo genieten wij van elkaar. Let maar niet te veel op een ander, we zijn toch samen met elkaar. Laten we heen zijn met feesten met elkaar. 27 april, dan is de koning jarig. Laten we samen gaan feesten, allemaal. Op 27 april zijn wij met z'n allen, brothers en sisters, en zijn wij samen één. Turnos nos is fiesta, turta trabalha, goza y reza, panos mundo, gente, porta un. Láganos, tour, traja junto, coopera y uda otro, pa' mañana nos por viva, mijo. ¡Eh! 27 april is er geen verschil. En zingen we allen en dansen we met elkaar. Wij gaan dansen met z'n allen, met een liedje lekker scallen. En eigenlijk was het de bedoeling dat deze pas in Rotterdam gedraaid zou worden, maar wij hebben hem al bij de radio. Kronysliet 2023, joh de Reinaldo Maduro. Zie je het, het weerbericht. Nou, het is uh, half drie. Benno's zitten klaar voor het weerbericht. Ja, nou even terug naar gisteren hè. toen hadden ze de code geel voor onweer, hè? Ja. En ik, uh, nou wij in Heemstede hadden wel te verstaan. Eén donderklap. Wij hier ook. Eén En gelijk een partij Hagel. En uh, ja, dat is lekker. Ik binnen natuurlijk ook volkstuinder. En dan, uh, dan denk je, oh, mijn bloesem, mijn bloesem. Mijn kleine plantjes. En, uh, maar goed, uh, ik hoop dat het allemaal heeft overleefd. Dan gaan we vandaag. Nou, het, een beetje regenachtig is het uh, voorlopig nog. Uh, eens even kijken. 5 mm wordt verwacht in de middag. Dus de uh, wind komt uit het westen. Twee boven voor. En uh, maar 15% kans op zon. Uh, dan morgen 14 graden. 6 mm regen wordt er verwacht. De wind staat zuid zuidwest 5 bovenhoord. Dus het gaat harder waaien. 20% kans op zon. Een UV-tje van 2. Maandag wordt het, uh, is het uh, een stuk droger. Maar wel frisser. Ja, het wordt maar 9 graden maandag. en dus, uh, uh, Het zonnetje dat laat ook maar op zich... Uh, Wachten, want uh, maar ja, minder regen, in ieder geval 1 mm wordt er verwacht. En daarna de rest van de week is, wordt het droog, droger... met kans van 45 tot 60 procent kans op de zon... En, dat, uh, en zoals ik al zei, uh, met donderdag de feestdag 13 graden. Zuidwestenwind 3 bovenhoor en 60% kans op zon met een UV van 4. Dus daar moeten we het uh, dan wel even aan denken als die echt gaat schijnen. En verder is het uh, gewoon dan afwachten. Ik kijk even naar het uh, landelijk gemiddelde. En dan lopen we denk ik wel aardig in de pas... Uh, dus uh, wat dat betreft uh, ah, lekker volhouden met z'n allen. Oh ja, de zon komt op om half zeven s ochtends. En gaat onder om acht minuten voor negen. En weet niet. je ook wanneer het app en vloed is? Nee. Nee. nee. nee dat, dat staat hier nou even niet. Nee, nou, dat is weer jammer. Dat moet je even aanpassen aan de website. Rob. Ja, maar uh, ja, op de, op de ZFM app, -app oh, kan je ook wel het een en ander vinden daarover. Oh, ja. dus, uh, helemaal goed, snel. We moeten het er even mee doen uh, met die uh, temperaturen. Ja, het blijft wel dus ja, In Spanje alleen... hebben ze bloedheet trouwens. Er zit oh, daar al bloedheet? Daar is het bloedheet. Oh, en heel erg uh, droog en uh, dergelijke. Ja, maar ja, uh, ja, hier hebben we eigenlijk net. Uh, is het net te koud? Ja, het is weer net te dus koud. Het is net weer allemaal net niet goed, met eigenlijk. Een, met een maximum van 15 graden. Volgende week is vrijdag en zaterdag. Dus... Maar we moeten in die zuidelijke stroming komen te zitten. Ja. Zuidoost, uh, ja, ja, dan komt het Want dan draait eigenlijk uh, vandaag over een week... ...draait die wind weer naar het noorden. Tenminste, uh, als de verwachtingen goed zijn, natuurlijk. Oké, okay, nou, op de app uh, is het uh, weer uiteraard uh, na te lezen. Dat was het weer.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 Open invitation For me to go into temptation Knowing through while the earth will repel. Into temptation save in the wide open arms of hell And go. Last slow hours of morning Experience is cheap I should've listened to the warning But the cradle is soft and warm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 En na het weerbericht op uh, C.F.M.O.R.I.A.S. de Miley Cyrus... met uh, haar single Flowers en erachteraan... Uh, Crowded House and Into Temptation. Over weer gesproken, wat zijn wij ook gemeen, hè, Benno? Heel gemeen. Laten we onze verslaggevers gewoon in de regen staan. Ja, oh, en wij zo, ja. zitten binnen in een uh, lekkere, warme studio aan de tolweg. Met een lekker kopje koffie. Met een lekker kopje... Nou, wat gemeen. <laughs> Gaat dat, Jan? Hé, hey, hey Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Ja, want uh, vanmiddag uh, uh, wordt er weer gevoetbald op uh, Duitsersveld. En het weer uh, ja. zit niet mee, hè? Het weer zit niet mee. Maar voor, de, voor ons als toeschouwers zit het niet mee. Zeker als je buiten staat niet. Of tenminste niet op de tribune. Maar om, om te voetballen is het altijd het meest lekkere wereld er is. Is dat zo, Jan? Uh, wat, ja, dat is echt waar. Wat, wat is er zo lekker aan dan? Nou, ja, er zit gewoon veel zuurstof in de lucht en het is gewoon lekker fris. Dus ja, ja. Ik heb er altijd wereld gevonden om zo te voetballen in dit weer. En hier kan je lekker uh, zo'n zo gliding maken, zo uh, dat je over het gras uh, glijdt, zal ik maar zeggen. Dat, dat was prachtig altijd. Oh ja. Ja, ja, ja. Gras meteen uh, afgeschreven. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, we spelen vandaag tegen AMVJ uit uh, ja, grens uh, Amsterdam-Amstelveen. Uh, en ja, uh, ja de ANVJ staat op nummer 9 in de, in de competitie op dit moment. En wij op, uh, als SV Sofort op nummer 8. Dus best wel aan elkaar gewaagd eigenlijk. Ja, zij staan twee punten achter ons en twee wedstrijden meer gespeeld. Oh. Dus dat is... Uh, die kan je hebben, Johan. Als vandaag winnen, dan moet dat uh, een aardig gat zijn om uh, in ieder geval die laatste vier... Om daar geen, uh, geen na mee te krijgen. Ja, want ik keek even naar de afgelopen jaren. En uh, vanaf 2019 hebben we uh, eigenlijk alles gewonnen van uh, AMVJ. Alles gewonnen? Alles gewonnen, ja. Zo. En daarvoor uh, speelden we één wedstrijd gelijk. En uh, ja, toen zaten we al in 2018. Uh, toen heb ik verder niet gekeken. Maar uh, ja, dus uh, moeten gewoon winnen van deze groep. Ja, we moeten zeker winnen. Maar ik, ik, uh, we missen vandaag wel een, uh, een Milan die natuurlijk geschorst is na zijn twee gele kaarten van vorige week. Uh, we missen Kars, die is geblesseerd. Bud speelt de laatste 20 minuten. Uh, Raymond Lagenburg, die is net opgelapt bij Bonificio. Uh, Dylan is er natuurlijk nog niet. We hebben nu uh, Max Adenwerk, die uh, als laatste man toe samen met Dani. Jeff heeft speelt dan op het middenveld weer. En in de spits staat Jelle Daan. En die heeft al een wedstrijd van de tweede erop zitten. Oké, oké, oké. Een smalle selectie. Dus, ja, dus, uh, ja, het heeft ook een beetje te maken nog met uh, de vakantie die op dit moment gaan is. Nee, dat niet. Dat niet, dat is, dat gelukkig. Uh, maar er zijn blessures en we hebben gewoon een smalle selectie. Ja. En uh, het is helaas is het zo dat heel veel jongens van de tweede die vertieken het om in het eerste te spelen. Oh, wat, vroeger gewoon een eer, wat vroeger gewoon een eer was om ja. bij, bij het eerste wissel te staan of, en dan in te vallen. Dat is er gewoon niet meer. Dat is, dat is een hele rare verstandhouding. Ja, dat is echt heel vreemd. En, maar... en wie dat ligt, aan de trainers ligt het niet. Het is gewoon jongens onderling die, uh, die liever bij het tweede blijven en dan geen zin hebben om wissel te zitten bij het eerste. Ja, maar is, is het zo dat uh, mensen die wel van het uh, tweede in het eerste spelen, die hebben toch uh, gewoon uh, collegiaal met, uh, met, uh, met de rest van het uh, team? Het is toch niet zo dat uh, het eerste dan uh, lastiger doet tegen de spelers van het tweede? Hè? Dat bedoel ik eigenlijk. Absoluut, die, absoluut niet. Ze zijn samen in de winterstop, met twee selecties selectie, zijn ze naar... Uh... Barcelona geweest, het is een wereldweekend geweest voor die gasten. Iedereen zegt, we hebben ontzettend aan ons ingaat, Maar ja, als het als de voetbal aankomt, is het helemaal anders. Is het... Nou ja, ik weet, ik weet niet waar het vandaan komt. Heel vreemd. We moeten het er even mee doen. En uh, hoe is het op dit moment op het veld? Nou, uh, het was net een uh, snelle aanval van uh, ANVJ. De bal wordt overgeschoten. Dus uh, Dani gaat nu zijn uh, achter, op uh, achterbal nemen. Maar als je het heel erg vindt, dan ga ik weer uh, de tribune op. <laughs> ja, je hebt gelijk. Jan, dankjewel voor dit moment. En uh, we komen straks weer bij je terug. Het vervolg van de wedstrijd nog steeds. Uiteraard, wou ik bijna zeggen, 0 tegen 0. De Doobie Brothers waren dat met de uh, long train running. En dat betekent dat we het weer over uh, de treinen gaan hebben, Benno. Want, ja, zeker. Uh, ja, je zei het al uh, aan het begin, de stoomtrein, uh, de stoomlocomotief... Uh, die gaat er aankomen. Die gaat er aankomen en daarvoor hebben we aan de uh, telefoon Martijn Langhaar. Hij is uh, een van de... Ja, een van de twee uh, oprichters, denk ik. Martijn, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Op, op, oprichting van de Stoomstichting. Nee, wacht even, ik ben in de war. Van de stoom... Nee, Van het, het Stoomgenootschap. Ja, het Stoomgenootschap. Ja, Correct, ja. ja, ja, sorry, ja. Ik, uh, ja om, je zit namelijk nu bij het Stoomstichting Rotterdam. Dat klopt, ja, hè, het de Depot. stoomstichting Nederland, ja. En. en Samen uh, met mijn uh, compagnon Jacqueline, die zit hier naast mij. Oh, gezellig. Doe ja. dat een groeten, want ik had er natuurlijk ja. mee geschreven. Ja. Vertel eens Martijn, jullie zijn de, de twee organisatoren van uh, ritten met stoomtreinen door Nederland. En morgen gaat ja. er om half tien gaat de trein rijden richting uh, Haarlem-Amsterdam. Um, maar waarom doen jullie dit, uh, dit soort dingen organiseren? Nou, ik, ik heb jaren vijf geleden gemerkt dat er een ontzettende behoefte is aan het reizen op een bijzondere manier, een stukje beleving. Ja, romantiek. Uh, le letterlijk een reis terug in de tijd. Ja, ja ook dat. Nou, en hoe ja. kan dat nou beter dan met een uh, met een ouderwetse stoomlocomotief uit 1938? Dat, is, uh, dat spreekt uh, heel veel mensen aan. Nog steeds, dat merk je. Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En, uh, maar goed, dan, he, dan moet je nog natuurlijk aan een stoomtrein zien te komen. <laughs> en en ja, wagonnetjes. Ja, dat, dat is, uh, die vind je niet op uh, ieder station. Nee, nee, Helaas. precies. Er Heb... wel natuurlijk. Heb je enig idee hoeveel stoomtreinen er nog rijden in Nederland? Nou, in heel Nederland zijn een aantal uh, museale clubs actief. Dat, ja. Die worden vaak gegund door uh, vrijwilligers. En eentje daarvan is de Stoomstichting uit uh, Rotterdam. Oké. Okay. En daar uh, huren wij de stoomtrein van. Ja. En het leuke daarvan is, die oude locomotieven die zijn geschikt om op het nieuwe spoor te rijden. Dus tussen de Intercities en de sprinters. Zo. En dat geeft ja, een, bijzondere, dat is een bijzondere combinatie. En dat gaat nog niet zo zachtjes ook, hè? Nee, dat zijn uh, grote locomotieven. Dus een beetje voor het beeld van, voor uh, jullie luisteraars, het, het, het, het apparaat, dat apparaat heeft wielen van uh, twee meter. En die kan... Uh, twee meter? 2 meter doorsneden ja. en we Zo. kunnen ruim 100 kilometer per uur. Dus dat is, dat is fors. Ja, ja waar werd deze locomotief vroeger voor gebruikt? Ook voor passagierstreinen of goederen? Ja, ja de, de locomotief waarmee wij morgen gaan rijden dat is van de zogenaamde 01-serie, de 0110. Ja. Uh, in 1938 in Berlijn in Duitsland gebouwd. En uitsluitend voor, uh, voor personentreinen, dus voor het snelle intercityverkeer in, in de vroege jaren. Ja. Ja. Nu gaan jullie morgen om half tien uh, rond, of rond de klok van half tien, uh, zie ik hier, uh, vertrekt de trein uit een bos. En, ja. uh, en ho hoeveel wagons en hoeveel mensen gaat hij meenemen? We hebben in totaal tien uh, wagons en uh, rond de 400 reizigers hebben we aan boord, dus dat is een uh, mooi aantal. Dat is in treintermen tien bakken, hè, noemen ze dat, geloof ja, ik. Ja, correct, ja. ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> en het lijkt me geweldig om machinist te zijn op zo'n zo stoomtrein. Dat is, uh, dat is denk ik nog een vak apart. Hè. Ja, dat is een vak apart. Dat is, kijk, het, het, het rijden met een trein dat is even iets anders dan het rijden met een auto. Een helemaal zo'n zware machine. Dat, ja. dat is een, een locomotief van enkele honderden tonnen. Ja, ja precies. En. Uh, ja, daar heb je, zoals ze Duitser zeggen, een gevoel voor nodig. Oké. Okay. <laughs> nou, daar gaan we misschien later in een andere uitzending nog eens uitgebreid op door. Maar uh, morgen dan, uh, je vertelde net, je zit in een uh, restauratiewagen. Hè? Die, ja. die rijdt ook mee. Dan kunnen mensen ja. gewoon een lekker hapje eten en drinken. Ja, ja. En, wat, uh, en dan een, een tussenstop uh, in Haarlem, hè? Ja, nou, we gaan uh, rijden onder naam de bossche express Nou, we vertrekken uit Bos rond half tien. Ja. Op de heenreis worden natuurlijk uh, echte Bosse bolle geserveerd... met een lekker kopje koffie voor Dat de reis. Natuurlijk, maar natuurlijk. En uh, tegen half twaalf komen we aan in, in Haarlem, op het station... 11.23 heb ik er wel precies ja, in ja, begrepen. Ja, Spoor ja. uh, 3A, meen ik te herinneren uit mijn hoofd. Oh, 3A, oké. Okay. Dus voor de, voor de luisteraars, nou, wees welkom. Het is uh, ja. prachtig om te zien, natuurlijk. En voor alle zandforters, dus dan rond 11 uur razen jullie waarschijnlijk langs het uh, stationnetje Heemstede Aardenhout. Uh, ja, ja, dus uh, 11 uur en 11 uur 20 rijden we nou, door de, door de Bolle Ja. En uh, ja, dat levert uh, prachtige plaatjes op. Ja, zeker. Nou, ik denk dat het weer waanzinnig druk gaat worden langs het sporen. Want uh, de, de trein trekt natuurlijk altijd heel veel bekijks. Ja, dat was vorige jaar ook. Dat, uh, dat geeft veel voldoening. Als je dan uit het raampje hangt en je ziet uh, hordes met mensen langs het sporen... en die zie je vandaan voorbij rijden. Ja. Dat, um, is, uh, dat is prachtig. Nou, dat is dus allemaal morgen, Dan, uh, en, maar jullie, uh, geef even jullie website waar de mensen eigenlijk uh, ja. Ja. voor de volgende ritten, uh, want dat lijkt mij ontzettend leuk om uh, iedereen een kans te gunnen om een keer mee te rijden. Dat is inderdaad een belevenis voor, uh, voor jong en oud, vooral ook jong. Ja. De eerste volgende rit is in, is in september en dat is allemaal terug te vinden op hetstoomgenootschap.nl. Het Stoomgenootschap.nl ja. ja, en dat evenement heet Een bos onder stoom. En uh, dan gaan we de hele dag op en neer rijden tussen van Bos en Eindhoven. Oké. Okay. Oké, okay. en de lange ritten, zitten die nog aan te komen dit jaar? Ja, we zijn ook nog aan het werk voor een mooie rit in oktober. Maar ja. daar, uh, die voorbereidingen lopen nog. En, en, en het precies traject, dat, is, uh, ja, dat zijn we nog aan het uitwerken. Ja. Met, uh, ja. Samen met de stoomstichting. Ja, oh, samen met de stoomstichting. Ja. en zo is het een mooie kans om die, uh, die, die oude locomotieven uh, vaker te laten rijden. Want ja, stilstand betekent ja. ook een stukje achteruitgang natuurlijk. En als laatste, het is heel veel werk om die stoomlocomotieven eigenlijk aan de praat te krijgen. Hè? Dat is... Uh, ja. Um, ja dus ja, zijn ze ja, nu al mee begonnen ja ja wat ik je net al een beetje vertelde nou dus, uh, om een idee te krijgen voor de rit van morgen hebben we tienduizenden liters water nodig en ook, ook heel veel ton aan kolen en dat is een, een behoorlijke een behoorlijke operatie inderdaad omdat uh, apparaat uh, op het spoor te krijgen. En, de, en dat gaat de hele nacht door om dat ding om stoom te houden? Ja, ja. We zo. zijn ze uh, eind van de ochtend mee begonnen. Zo. Dus tot, dit... uh, dat gaat vanaf nu uh, tot uh, morgenochtend uh, door. Uh, het wordt eerst, uh, wordt eerst gestoken met hout. Ja. Want hout geeft wat minder warmte af dan uh, kolen. Kijk, je moet het zo zien. Het is heel veel staal natuurlijk, zo'n locomotief. Ja. En nou, dat moet langzaam uh, warm worden. Want als dat te snel gaat, dan kunnen de scheurtjes ontstaan. Ja, en ja. dan kunnen er echt forse schades optreden. Ja, dus dat is en, gewoon 24 ja, dat uur is stoken. Dus we gewoon 24 ja. uur stoken om de ja. morgen te kunnen rijden. Dat is met, uh, met de hand, zeker. Ja. Zo, geweldig. Nou, ik wens jullie heel veel succes en een hele goede rit. En uh, wellicht tot een volgende keer. Uh, en, ja, superleuk. Uh, ik zou zeggen, hou onze site in de gaten. stoomgenootschap.nl. En uh, wie weet. Uh, tot de volgende is een boord van de stoomtrein. Ja, geweldig. Oké, okay, dankjewel. Een hele goede reis, alvast. Ja, dankjewel, Martijn. Dankjewel. Okay, Oké, okay, ja. dat was uh, Martijn, inderdaad. There's the train.